Goedenavond, ik ben Sit van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Veel wedstrijden in het amateurvoetbal gaan dit weekend niet door. Het gaat om wedstrijden in de A-categorie. De KNVB heeft dat besloten vanwege de coronaregels. Na 5 uur middags moeten de velden leeg zijn, dus kan er door de week nauwelijks getraind worden. Er kunnen wel inhaalwedstrijden worden gepland om zo het aantal wedstrijden per team weer recht te trekken. Wedstrijden in de B-categorie en trainingen voor de KNVB-beker kunnen wel doorgaan dit weekend. The cat sat on Spaanse straten staan onder water. In het noorden van het land zijn er zware overstromingen en modderstromen. Het gaat om de regio's Cantabrië en Baskeland, waar drie rivieren buiten hun oevers traden. Wegen zijn geblokkeerd en op diverse plaatsen zijn straten en huizen ondergelopen. Er zijn geen slachtoffers gemeld. De Winter Universiade gaat ook dit jaar niet door. Het is een beetje de Olympische Spelen voor studenten en elke twee jaar is er een editie. In december zouden in Luzern in Zwitserland 17 die Nederlandse atleten meedoen, zeven short tracksters, vijf skiers, drie snowboarders, een biatleet en een kunstrijdster. Boswachter Jonathan is klaar met mensen die de speeltuin in het Bentwoud bij Zoetermeer slopen. Dagelijks komt hij tekeningen tegen die niet geschikt zijn voor kinderen. Ik heb uh, het gekste weggeschuurd om te zorgen dat de kinderen niet helemaal in aanraking komen met uh... Haken kruisen, er worden piemels opgetekend en uh, teksten die ik jullie liever bespaar, zeg maar. En verder is de trap naar de glijbaan kapot gemaakt en zijn er palen uit de grond getrokken. De boswachter snapt niet waarom mensen dit doen. Helemaal hier in een uh, klimtoren, in een speeltoren, in een, uh, in een speeltuin. Ja, ik vind dat je dat niet kan maken. Ik bedoel, je spelen kinderen. Als je kijkt wat hier al iedere keer opgeschreven wordt en wat hier getekend wordt, nou, dan wil je kinderen absoluut niet mee in aanraking laten komen. De schade loopt inmiddels in de duizenden euro's en dus hoopt de boswachter dat het vernielen gauw stopt. Het weer nog vanavond hier en daar een bui. Op plekken waar de bewolking wegtrekt wordt het snel koud. Morgen ook weer veel regen, flink wat wind en 8 tot 10 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriese van de ANWB.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 eindexamen en dit is haar laatste single a song for Noah, I Yoda. The way you never felt like a home without you in You're saying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 Kings. Um, we horen uh, regelmatig deze wel eens voorbij komen bij Indie Excel. Ik zit ze uh, tegenwoordig ook op de zondagmiddag tussen 12 en 3 uh, te luisteren, Vinken van wat daar eigenlijk allemaal in die lijsten staat. In die uh, chart uh, die dan uitgezonden wordt uh, via het internet tussen 12 en 3. Gepresenteerd door Corio Vergeer, de, de man die uh, ooit vroeger bij roulette heeft uh, gezeten. Dat is ergens in het midden van het land.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 Nou, Crazy die zit een beetje in het uh, soul-trash-poeltje. Dat is een, een, een groep hiphoppers actief in de ja. En um, Ik heb MC Lost ooit geïnterviewd en zo ook ja, Crazy ontmoet. Ja. Uh, Crazy heeft ook nog een samenwerking gedaan met Sterren Nakka... die ik dan toevallig weer ken van een studie ooit die ik gedaan Zou, uh, heb. Zijn er allemaal van die dwarslijntjes in de muziekwereld? Ja, ja, ja, ja. En, en Rens, ja. Die, nou ja, dat, dat is weer een ander soort lijntje. En blijkbaar kennen die elkaar. Ja. Uh, en zijn waar... ze ook nog gaan samenwerken.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 It's real. No Zijn nieuwe single, vorige week afgeleverd, Beat the Clock, heet het uh, nummer... Nou, dat uh, uh, Beat the Clock, dat is wel een hele mooie metafoor. Want ik heb me laten vertellen dat er gasten van vanavond... Uh, die uh, waren bezig met een, uh, met een een of andere gang naar binnen te werken. Dat is wel leuk, hè? Heb jij dat ook al meegemaakt, uh, Kirina? Dat je ergens aan het eten was en dat, uh, dat ze bijna het bord om kwart voor acht uh, voor je neuven uh, aan het wegtrekken zijn, of niet? Als het wel...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 voor achter de tent uit moeten. Toe. Ja, nee, maar sindsdien ben ik niet meer uit eten geweest. Oh, ik dacht, laat oh, maar zitten eh? dan. Goed, maar goed. Een <laughs> heel duidelijk verhaal. Um, uh, dat was dus uh, Newland met uh, Beat the Clock. We hebben nog uh, meer muziek. Want uh, deze band komt uit Rotterdam. Eigenlijk een tweemansband. band. Uh, en Rubik's.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 Met calling en daarachter Light by the Sea met uh, Mr Wonderman en we sluiten dit uh, fijne uur van de alternative VM met een Noord-Hollandse act uh, Charlotte met Closure en straks echt de 3 voor 12 Noord-Holland voor het just. Oh, I prayed for the night I couldn't sleep.